Reputatiecoaching podcast nummer 125. De podcast is vandaag iets later online gekomen dan normaal. De Reden hiervoor is dat ik gisteren er niet aan toe kwam. Ik hoop dat de onderwerpen van vandaag dat meer dan goed maken. Dus hierbij eerst een kort overzicht van de onderwerpen in deze podcast. Ik begin vandaag weer met een tooltip. Dit keer over het opnemen van het beeld van je iPhone of iPad... als je een instructievideo wilt maken van, zoals in mijn geval, een app. Daarna een update over Mobile MobileGadden, de mobile-friendly update die inmiddels al twee dagen actief is. Zijn er al waarnemingen van de impact? Ik kreeg verder een leuke mail van Martin, een fotograaf uit Rotterdam. Hij schreef dat hij heel veel nieuwe vrienden heeft gekregen sinds hij is begonnen met het bouwen aan zijn citations. Ook ga ik je vaker mailen zonder je te willen spammen. Ik leg je zo uit wat ik daarmee bedoel. Vervolgens heb ik een heel verhaal over het controleren van citations en waarom dat belangrijk is. Op zich een goede ontwikkeling. Er komen steeds meer branchespecifieke review sites bij... Ik geef je echter een praktijkvoorbeeld waarvan ik eerder deze week een promotiemail ontving, ontving dat volgens mij de Unique Selling Points niet echt goed tot hun recht laat komen. En de podcast van vandaag sluit ik af met een demonstratie van de layer technologie om je te laten zien wat er nu al mogelijk is op het gebied van content marketing door gebruik te maken van Augmented Reality. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de reputatiecoaching Podcast. Ik ben Eduard de Boer, Reputatiecoach.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 Ik raad je aan om je op een van die drie kanalen te abonneren op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Oh, voordat ik overga op de onderwerpen van vandaag. Iemand vroeg mij afgelopen weekend, moet ik als ondernemer echt op alle social media zijn? Tja, daarover verschillende meningen, dus mijn mening is waarschijnlijk net zo goed en waardevol als die van alle andere mensen die je dezelfde vraag stelt. Ik zie twee kanten aan deze vraag. Een bedrijfsmatige en een reputatiegerelateerde. Vanuit bedrijfsmatig oogpunt vind ik dat je daar moet zijn waar je prospects en klanten zijn. Dus zitten de meeste mensen van jouw doelgroep op Twitter, dan zul je echt actief moeten zijn op Twitter. Maar zitten jouw prospects en klanten het meeste op Snapchat of op Ello, dan moet je daar contact met ze leggen. Hetzelfde geldt voor alle andere sociale media. Ga naar je doelgroep in plaats van proberen je doelgroep naar het door jou geprefereerde sociale medium te lokken. Aan de andere kant, in relatie tot reputatie... Het kan geen kwaad, of beter gezegd, het is verstandig om op alle sociale media wel het profiel met de door jou gewenste naam te claimen, ook al doe je er niets mee. Upload overal dezelfde profielfoto indien mogelijk. Als je voorlopig niets met het sociale platform doet, post dan één berichtje waarin je dat vertelt. Net zoals ik doe op mijn Facebookpagina omdat ik ben gestopt met Facebook voor persoonlijk gebruik. Reden om dit te doen is dat je op die manier persoonsverwisseling kunt voorkomen. Want stel dat er iemand is die hetzelfde heet als jij, en die kans is best groot... Als je zoekt op jouw naam en je vindt het profiel van je naamgenoot waarop allemaal foute content staat, dan kan er dus ten onrechte met die content aan jou worden geassocieerd. Laat ik dan nu echt overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Je weet dat ik dikwijls instructievideo's maak en ik was afgelopen week ook weer met een serie bezig. Die komt trouwens binnenkort online. En daarbij ging het over het gebruik van diverse apps voor de iPhone. Normaal gebruik ik voor al mijn screen capturing het programma Camtasia van TechSmith. Het programma is vrij prijzig, maar ik vind het prima werken... en doordat ik er goed mee kan omgaan... kan ik in korte tijd een groot aantal instructievideo's maken. De meest recente update van Camtasia stelt je ook in staat... om het scherm van de iPhone op te nemen. Het ging een aantal instructievideo's goed... maar opeens werkte dat niet meer. Ik had verder niets veranderd, maar wat ik ook probeerde... ik kreeg het niet meer aan de gang. Ook op internet kon ik niet zo snel iets vinden... waarmee ik dit probleem kon oplossen. En omdat ik verder geen tijd wilde verliezen... ging ik op zoek naar een andere oplossing... En die vond ik in het programma Reflector 2, een toeltje van 15 dollar. Dat installeerde ik op mijn iMac en binnen een paar tellen had ik het scherm van mijn iPhone op het scherm van de iMac. En vanaf dat moment kon ik dus gelukkig weer verder. Want in plaats van dat ik via Camtasia het scherm van de iPhone direct opnam, nam ik het nu op via traject iPhone naar Reflector naar iMac scherm naar Camtasia. Het mooie vond ik dat Reflector letterlijk binnen een paar tellen was geïnstalleerd en meteen naar behoren functioneerde toen ik het opstartte. Mocht jij ook een Mac hebben en soms screencasts willen maken van het scherm van een iPhone, iPod of iPad om bijvoorbeeld het gebruik van apps te laten zien, dan kan ik je in ieder geval een Reflector van harte aanbevelen. Zo zie je maar, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Sinds twee dagen is het nieuwe algoritme van Google actief. Het algoritme waar sommige bedrijven op webmasters blij mee zijn, terwijl anderen het vervloeken. Want aan de ene kant kan deze verandering meer op omzet opleveren voor de bedrijven die hoger worden vertoond. En aan de andere kant kan de bedrijven de das omdoen omdat ze nu niet meer worden vertoond in de zoekresultaten. Of de mobiele zoekresultaten. Maar goed, op zich wordt de zoek niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Want het betreft slechts alleen de mobiele zoekresultaten. De zoekresultaten op desktops en tablets worden door dit nieuwe algoritme niet aangetast volgens Google. Verder betreft het alleen de organische resultaten en dus ook niet de lokale resultaten. Maar wat is de impact? Inmiddels is de update al een tweetal dagen operationeel... maar ik ben tot op heden nog geen berichten tegengekomen... waarin mensen de eerste bevindingen delen. Zodra er meer over bekend wordt, laat ik het je weten. Martin Stevens, een fotograaf uit Rotterdam... en een trouwe luisteraar van de podcast... stuurde mij een mail waarin hij op een heel leuke manier vertelde... over hoe het creëren van citations leidt tot meer vrienden. Die mail wil ik je even voorlezen. Beste Eduard, citations maken heeft een extra effect... Ik krijg er veel vrienden bij die mij graag wat verkopen. Tot in de UK heeft men mij ontdekt en mijn spambox loopt prettig vol. Blijkbaar heeft de mail die ik van mijn nieuw verworven vrienden mogen ontvangen onvoldoende resultaat. Dus nu bellen mijn fans me. Prachtig. Hieronder vind je een op schrift gesteld aanbod van het telefoonboek. Als goede vrienden spreekt de man mij hardnekkig bij mijn voornaam aan. Zelfs als ik feintjes vraag, kennen wij elkaar? Onverdroten gaat mijn vriend verder en na afloop van het zie zijn eigen woorden, prettige telefoongesprek, stuurt hij me zijn voorstel per mail toe. Onder de indruk als ik ben, heb ik nog niet op mijn persoonlijke downloadlink geklikt. De spanning is me te hoog, denk ik. Met vriendelijke groet, Martin Stevens. Tja, ik raad bedrijven en ondernemers altijd aan om zich gratis aan te melden op places.nl. En als je daarop aanmeldt, krijg je automatisch een bedrijfsvermelding op telefoonboek.nl en openingstijden.com. Natuurlijk wil telefoonboek.nl je extra diensten verkopen. Mijn advies aan de ondernemers die ik coach is altijd, ik zou het niet doen, want het levert je niet veel extra's op. Zorg gewoon dat je een citation hebt en dat is voldoende. Ga daarna gewoon zo snel mogelijk door met het aanmaken van de volgende citation op een andere site. Een telefoonboek is niet de enige site die probeert je extra diensten te verkopen. Er zijn er meer. Gewoon niet doen. Zeker niet als je lokaal bedrijf hebt. Heb je alleen een webshop en geen fysieke winkel, dan heb ik heel andere adviezen ten aanzien van je reviewstrategie, maar daar zal ik een andere keer over op ingaan. Het is geen dreigement hoor, maar ik ga je wat vaker van mailtjes voorzien en dan niet alleen maar mailtjes waarin ik even vertel dat er een nieuwe aflevering van de podcast is gepubliceerd. Nee, een tijdje geleden had ik ook al het voornemen om interessante, educatieve artikelen die ik links en rechts tegenkom, maar die de podcast niet halen, met je te delen. Daar ga ik binnenkort mee beginnen. Ik hoop dat je het niet ervaart als spam, maar dat je er je voordeel mee kunt doen. Ik moet nog een beslissing nemen over het moment dat ik de mail verstuur en het aantal links dat ik verstuur, maar ik zit te denken aan vrijdagmiddag. Dan heb je leuk wat leesvoer voor het weekend. Of lijkt het je juist handiger op maandagmorgen zodat je de week kunt beginnen met leesvoer? Waar gaat je voor kunnen uit als je die al hebt? Welke dag? Of wil je liever helemaal niet dit soort mailtjes van mij ontvangen? Dat kan ook hè? Verder ga ik af en toe nog meer leuke dingen met je delen via de mail. Dus als je je nog niet hebt geabonneerd, doe dat dan zo snel mogelijk. Op elke pagina van de website kun je aan de rechterkant je inschrijven. Een tijdje geleden heb ik aan de toenmalige abonnees van de nieuwsbrief een werkinstructie gestuurd voor het controleren, opschonen en creëren van citations ofwel bedrijfsvermeldingen. Die helpen je onder andere om hoger op te komen in de lokale zoekresultaten. Dus bijvoorbeeld als mensen een kapper in Arnhem of een tandarts in Lutjebroek zoeken. Heb je die trouwens nog niet gehad en wil je die graag ontvangen, stuur me dan even een mailtje, dan stuur ik me alsnog ook naar jou. Het controleren van citations is heel belangrijk. Zo werd ik eerder deze week benaderd door een fotograaf uit Doetinchem. Soms ziet hij zijn lokale vermelding wel staan en soms niet. Dat verbaasde hem en hij nam contact hierover met me op. Het bleek dat fotograaf Edwin de Graaf uit Doetinchem tot voor kort in Groningen woonde. En na enig zoeken op het mobiele nummer dat hij in de markt communiceert voor zijn bedrijfsactiviteiten, vond ik ook nog een oude lokale bedrijfsvermelding van zijn bedrijf in Groningen. En dat staat Google niet toe. Je mag best twee locaties bedienen en daarvoor dus twee Google Plus Mijn Bedrijfspagina's hebben, maar dan moet je op zijn minst ...twee verschillende telefoonnummers in de markt zetten. Anders kun je inderdaad tegen dit soort problemen aanlopen. Tot zover over het zoeken en aanpassen of verwijderen van oude, niet actuele citations. Maar wat ook belangrijk is, is het controleren of een citation die je hebt aangemaakt... ...ook al daadwerkelijk door Google gezien is. Zo vroeg Martin, waar ik het in het begin ook al over had, mij eens te kijken naar zijn citations. Volgens zijn eigen zeggen had hij er meer dan 30 aangemaakt... ...maar hij kon met moeite enkele terugvinden in Google... De eerste die ik pakte om te controleren was zijn bedrijfsvermelding op allebedrijveninrotterdam.nl. Ik typte in site allebedrijveninrotterdam.nl plus aanhalingstekentjes Mart, Spatie, Stevens aanhalingstekentjes. Met deze zoekopdracht vroeg ik Google mij alleen resultaten van allebedrijveninrotterdam.nl te tonen, waarop de tekst Mart Stevens voorkwam. Het bleek dat Google wel algemene fotograafpagina's had gecrawled en geïndexeerd, maar dat zijn bedrijfsvermelding nog niet was ontdekt. Je moet weten dat sites als alle bedrijven in Rotterdam.nl uit tienduizenden of meer pagina's bestaan. Ik heb even gekeken, en trouwens grappig genoeg zijn er van alle bedrijven in Apeldoorn.nl... op dit moment maar liefst 318.000 pagina's geïndexeerd... en van alle bedrijven in Rotterdam.nl iets meer dan 31.000. 10% van het aantal pagina's uit Apeldoorn. Waar dat exact door komt, weet waarschijnlijk alleen Google. Maar ik kan je wel het volgende vertellen. Google reserveert voor elke site een bepaald crawl-budget. Dat budget bepaalt hoeveel pagina's van de website worden gecrawled om vervolgens te worden geïndexeerd. Als gevolg hiervan kan het dus gebeuren dat de site lang niet helemaal wordt gecrawled en geïndexeerd. Wanneer een pagina dan een aantal niveaus diep staat, kan het zijn dat Google het crawlbudget liever aan een andere pagina van de site spendeert dan de desbetreffende pagina. Wat je in zo'n geval kunt proberen is die pagina die je geïndexeerd wilt hebben extra aandacht te geven door hem bijvoorbeeld te delen op Twitter, in Google Plus en op Facebook. Zo is de kans groot dat Google de pagina alsnog gaat indexeren. Soms helpt het ook om een pagina met een regelmaat van 1 tot per 3 of 4 dagen te pingen, maar dat is een onderwerp voor een heel andere keer. Maar goed, wat je hiervan kunt leren is dat je altijd een paar maanden na het creëren van een citation moet controleren of die ook daadwerkelijk in de zoekresultaten voorkomt. Zo niet, dan telt die namelijk dus nog niet mee bij het vaststellen van jouw positie in de lokale zoekresultaten. Geef een dergelijke pagina meer aandacht en liefde om zo voor te zorgen dat die door Google wordt gezien, gecrawled en geïndexeerd. Want pas dan telt hij dus mee als officiële citation voor je positie in de lokale zoekresultaten. Nieuwe review sites schieten als paddenstoel uit de grond. Zo ontving ik een paar dagen geleden een mailtje van trouwplannen.nl. Zij vertelden vol trots dat je nu voor 199 euro per jaar reviews kunt verzamelen op hun site en op je eigen site. In de show notes op www.reputatiecoaching.nl-125 heb ik de mail opgenomen. Er zitten teksten in waar ik kanttekeningen bij heb. Laat ik ze eens langslopen. Als eerste, uw website krijgt de Google sterren. Dat klopt, dat geloof ik wel. Maar in elk geval krijg je hiermee niet de sterren in de lokale zoekresultaten. En die zijn, om te beginnen, veel belangrijker. Mijn advies is altijd om minstens 10 tot 12 beoordelingen of reviews te verzamelen... op je Google Plus Mijn Bedrijf pagina, voordat je überhaupt elders reviews begint te vragen. Want die sterren in de lokale resultaten op Google worden vertoond als prospects een bepaalde dienstverlener in de buurt zoeken. Dat is een mega eye catcher en dan zal je in eerste instantie meer opleveren dan de sterren op trouwplannen.nl. Wordt jouw website nu niet op de voorpagina vertoond als je bijvoorbeeld zoekt op Wedding Planner Amstelveen, dan maken die sterren die je eventueel van trouwplannen.nl bij jouw sitevermelding krijgt ook niet uit. Je kunt beter eerst je lokale vindbaarheid verbeteren en die 199 euro voorlopig in de zak houden. Het tweede punt. Uw website wordt hoger gewaardeerd. De vraag is door wie of wat je website hoger wordt gewaardeerd. Oké, okay, als mensen zoeken op je bedrijfsnaam en je wordt vertoond op trouwplannen.nl of met je eigen vermelding, dan klikken ze sneller door naar de desbetreffende pagina. Maar voor zover ik weet, wordt je site echt niet hoger vertoond in de zoekresultaten. Hetgeen impliciet een beetje door deze tekst wordt gesuggereerd. Want anders zou iedereen wel de sterretjes bij zijn vermelding plaatsen. Dat is namelijk technisch een koud kunstje. Het derde punt. Uw website genereert meer bezoekers. Dat is de vraag. Want als jouw pagina nu niet wordt vertoond. En jouw vermelding op trouwplannen.nl ook niet op de eerste twee pagina's te vinden is. Dan vraag ik me af hoe die extra bezoekers je kunnen vinden. En dus naar je site doorklikken. Hooguit als ze je, je vinden via trouwplannen.nl of rechtstreeks via je bedrijfsnaam. Dat kan leiden tot meer verkeer naar je site. Punt 4. Uw reviews allemaal op één plaats, uw website. Dan hoop ik dat ze ze niet ook nog op trouwplannen.nl hebben staan. Want hoewel uit recente experimenten met het kopiëren van reviews blijkt dat dit geen negatief effect op de ranking lijkt te hebben... weet je nooit wat Google hier in de toekomst van gaat vinden. En als ze ook op trouwplannen staan, dan klopt deze belofte niet. Punt 5. Mogelijkheid om alle reviews van alle andere externe partijen toe te voegen aan uw website. Dat klinkt erg onduidelijk, zelfs voor mij. Ik heb geen idee wat hiermee wordt bedoeld... Of je ook Facebook of Google Plus reviews op je site kunt plaatsen? Dan punt 6. Mogelijkheid om te reageren op geplaatste reviews. Dat is gelukkig, want ik kan me geen reviewstrategie voorstellen als je niet kunt reageren. Je moet tenslotte niet alleen reageren op negatieve reviews, maar ook op de positieve. Zo zien prospects tenminste dat je actief bent met je bedrijf. Punt 7. Hulp bij het plaatsen van het reviewsprogramma op je website. Dat is een goede service. Hopelijk weten de techneuten van wanten. Punt 8 Reviews oproep wordt automatisch verstuurd naar nieuwe klanten. Dat klinkt wat vaag. Ik denk dat ze bedoelen klanten die via trouwplannen.nl bij je komen. Want ik ben benieuwd hoe ze dit anders kunnen realiseren. Hoe gaat het in zijn werk als ik bijvoorbeeld als fotograaf een opdracht krijg van een nieuwe klant die via mijn website binnenkomt? Hoe weet trouwplannen.nl dan wanneer en naar wie een oproep moet worden verstuurd? Punt 9. Review aanvraag, reviewformulier en pagina in uw huisstijl. Klinkt goed, maar lijkt me vanzelfsprekend. Punt 10. Reviews staan los van een vermelding op trouwplannen.nl. Oké, okay, dus je hoeft geen andere betaalde vermelding af te nemen van trouwplannen.nl. Dat is in ieder geval geen koppelverkoop. Punt 11. U blijft in het bezit van de reviews ook als u stopt met het abonnement. Gelukkig maar, ik raad ook niet voor niets iedereen altijd aan om een kopie in tekst en als image te maken van elke review die over hun product, bedrijf of dienstverlening wordt geplaatst. Als er ooit een bedrijf failliet gaat of gewoon besluiten stoppen... dan heb je tenminste nog je reviews die je kunt hergebruiken. 12. Stopt u met het abonnement, dan kunt u geen nieuwe reviews erbij plaatsen. Dat lijkt me inderdaad logisch, want anders zou iedereen één jaar een abonnement afsluiten... daarna stoppen met betalen en gewoon doorgaan met reviews verzamelen. Punt 13. Abonnement kost 199 euro exclusief btw per jaar. Nou ja, dat is een feit. Punt 14. Tenslotte, abonnement wordt niet stilzwijgend verlengd. U ontvangt zes weken voor het einde bericht. Goed punt. Er zijn veel te veel van dit soort wurgcontracten die bestaan bij de gratie van de zogenaamde slapers. Mensen die niet op tijd het contract opzeggen, waardoor ze er weer een tijd aan vastzitten. Zoals je merkt heb ik een aantal vraagtekens bij de eerste helft van de beloftes CQ Unique Selling Points. Nou ja, uniek. Ik zal eens zien of ik binnenkort iemand van trouwplannen.nl in de show kan krijgen om een en ander nader toe te lichten. Want van deze beloftes krijg ik nog geen warm buikgevoel. Oké, okay, ik ben ook geen doorsnee fotograaf die al dit moois krijgt voorgeschoteld. Mogelijk kende je de app Layer al. Layer is een technologie waarbij je de camera van je smartphone ergens op richt... waarna je additionele informatie als een extra laag over het beeld krijgt. Zo is het bijvoorbeeld technisch mogelijk om een gebouw te scannen... waarna je de Wikipedia-beschrijving van dat gebouw in je scherm krijgt. Vorig jaar had ik het voorrecht om voor Axe Nobel... een fotoreportage te mogen maken van de Raad van Bestuur... als mede van de CEO ten behoeve van het financiële jaarverslag van 2014... Ook was ik bij de videoopnames van de CEO die werden gemaakt ten behoeve van een layervideo in het jaarverslag. Voor het geval je het nog nooit hebt gezien hoe dat werkt, heb ik voor jou een korte demonstratievideo gemaakt. En deze demonstratievideo heb ik opgenomen in de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl. Ik raad je echt aan de video te bekijken om te zien hoe dit eruit ziet als je gewoon eens een pagina van het jaarverslag scant. En het is ook mogelijk real-time data te vertonen met behulp van layertechnologie moet je eens nagaan wat dat voor consequenties kan hebben voor content marketing. Wat je dan opeens nog meer kunt realiseren. Zo zou je dus een boek zonder cijfers erin gedrukt... elk kwartaal kunnen gebruiken om de resultaten van het afgelopen te kwartaal te tonen. Of om real-time dashboards te maken. De mogelijkheden zijn eindeloos en ik weet er zeker dat we zelfs nog aan het begin staan... van deze zogenaamde augmented reality ontwikkelingen. En met deze korte demonstratievideo van de interessante layer technologie... kom ik weer aan het einde van deze podcast...